Peter met het Bij de parlementsverkiezingen in Rusland... heeft ...verenigd Rusland een groot verlies geleden, maar de partij blijft wel alleen aan de macht. Bij de vorige verkiezingen in 2007 haalde Verenigd Rusland 64% van de stemmen. Nu staat de partij van Poetin en Medvedev of bijna 50%. Er komen nog reststemmen bij. De communisten gaan van 12 naar 19%. Tegenstanders van de regering hebben voor vandaag massaprotesten aangekondigd in Moskou. In België is er aan avond en nacht onderhandelen nog altijd geen duidelijkheid over de verdeling van de ministersposten. De zes partijen van de nieuwe regering zitten al sinds gisteravond half zes rond tafel. Vooraf was een van de problemen de verhouding tussen Vlaamse en Waalse ministers. Gewoonlijk zijn er evenveel Nederlandstalige als Franstalige ministers en geldt de premier als taalneutraal. Maar beoogt premier de Europo spreekt nauwelijks Nederlands. Het is niet duidelijk of dit probleem nu is opgelost. De bedoeling is nog steeds dat ministers vandaag bij koning Albert de eed afleggen.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 Het weer dan nog, buien, soms met natte sneeuw, vooral in het noorden. Het zuiden maakt de meeste kans op zon, de westenwind is stevig en het wordt 6 tot 7 graden. Vanavond, vannacht en ook morgen blijven de buien aanhouden het blijft ook stevig waaien. Dit was het en anyway. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is drukker dan gebruikelijk op maandag. dat komt vooral door ongelukken. Er staan files van 5 kilometer en langer op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Tussen Knoop het Hoeverlaak en Brugge 9 kilometer. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam een lange file tussen Rijswijk en Hoogmaade, 19 kilometer. Er is maar één rijstrook beschikbaar bij Hoogmaade. Er is nog te vroeg een ongeluk gebeurd en door een technische storing gaat het Rode Kruis boven de weg niet meer uit. Op de A7 Horen-Saandam staat voor wijde wormer 7 kilometer. Op de A8 richting Amsterdam voor oost 6, dat komt door een ongeluk. één rijstrook is daar dicht. Op de A9 Alkmaar Amstelveen voor Knoopend 8. De A12, daarna, Utrecht tussen Blijswijk en Reewijk. 11 kilometer na een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij. Het verkeer staat daardoor ook vast. Op de A20 richting Gouda voor Knoopend Gouden 10 kilometer. En ook op de N11 leiden Bodegraven voor de aansluiting met de A12 7 kilometer. Op de A12 van Arnhem naar Utrecht voor Driebergen 7, de A15 Rotterdam richting Gorkum voor Sliedrecht 5, A16 Breda Rotterdam voor Knopentebrechtseplein 5, A27 Breda Utrecht voor Lexmond 8, op de A27 van Almere naar Utrecht voor Beeldhoven 6 kilometer, A28 richting Utrecht voor Leusten 5 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Mario Zandvoort voor het afgelopen uur bij CFM. Jorde Zandvoort uit Zandvoort. Het is even na twee uur. Welkom bij Zandvoort op zaterdag met Jess. And the only way is up. CFM. Voor Zandvoort en de regio. En goedemiddag Albert-Jan en goedemiddag luisteraars, welkom. Goedemiddag luisteraars, goedemiddag Rob. Ja, welkom live vanaf het een beetje druilerige, ja, een beetje, een beetje ja, moet je zeggen, een beetje grijzige Gasthuisplein. Maar Toch een we... beetje zon erbij, hè? Dus... Ja, een beetje zon. Maar we zijn er weer, drie uur live vanaf het Gasthuisplein. En natuurlijk met de vaste onderwerpen, zoals er zijn. Om half vier de evenementenagenda, dus ik zou zeggen, hou uw pen en papier maar weer vast. Want wellicht dat er iets tussen zit waarvan u zegt, van, daar wil ik graag heen. Om half drie het weerbericht, en, en dat voorspelt niet veel goeds voor de komende. De komende week om kwart voor vijf het gedicht van de week en dat is ik moet wel even wat we zeggen. want uh, ik heb er een uh, toegestuurd gekregen en die gaat over de DJs van ZFM Zandvoort oh? over een aantal tenminste maar gelukkig mijn naam staat er niet in maar ik ga hem wel voordragen kwart voor vijf een spannend en gevoelig gedicht over de DJs van ZFM en ik ben heel benieuwd en we hebben de Zandvoortse krant gelezen de datum stond inderdaad fout hè ja ja klopt want vorige voor... week vorige week dachten we dat er gevoetbald werd maar er werd niet gevoetbald maar er wordt vandaag wel gevoetbald en wel uit tegen Kast Strikum, uh, SV Zandvoort treedt daar om half drie aan. Joop van es, even van deze kant uit. Uh, van harte beterschap, want de jongen is zo ziek als het maar kan. Maar gelukkig worden de honneurs waargenomen door Sean Lemmens. Dus die gaan we rond de klok van tien over half drie bellen. Kijken hoe het met de uh, voetbal gaat. Verder veel uh, Zandvoorts nieuws in het kort. Uh, en het laatste uur natuurlijk veel sportnieuws. Waaronder nieuw Formule 1 nieuws. Het seizoen is net afgelopen, maar er is alweer nieuws te melden. Uh, we kijken even vooruit naar de voetbalklassieker. Morgen uh, Vijenoord tegen PSV. En natuurlijk heel veel muziek. Oké, okay, gewoon drie uur lang blijf luisteren naar de Zandvoortse Radio. En ik ben wel heel benieuwd naar het gewicht van de wijk om kwart voor ja. vijf. Ik ben er zeker bij, zet de radio daar aan op uh, CFM. Tot aan vijf uur, Zandvoort op zaterdag met nu Spacer.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 Dame Adele die scoort hits na hits. En dit was Angriff van haar. Wat minder grote, maar wel enorm lekker joh de, de Chasing Pavements. En daarmee werd het kwart over twee. Welkom bij de Stalvoetse Radio. We zijn er tot aan vijf uur met.. Dit programma Sanfoet op zaterdag. Omtien. Ja, ik kwam uh, afgelopen week en wellicht dat het ook op de gemeente-site staat. Uh, bij www.zetvoort.nl kwam ik tegen dat er een onderzoek wordt gedaan naar het nieuwe vergaderingssysteem van de gemeenteraad. Want de gemeenteraad heeft sinds mei dit jaar een ander ver vergaderingssysteem. De raad vergadert elke 14 dagen op dinsdag en woensdag. Op dinsdag mogen de burgers inbreng leveren in de informatiebijeenkomst en de ronde tafel. Woensdag komen de politici aan bod in de bijeenkomsten, debat en besluit. Graag wil men inzicht hebben en daardoor wat vragen stellen over het nieuwe vergadersysteem. En daar is een enquêteformulier aan vastgehecht met het verzoek deze in te vullen en terug te sturen. En een van de vragen die daar staat is: luistert u naar uh, vergaderingsbijeenkomsten via de website of via CFM. Beide mogelijkheden zijn er. Het zijn uh, slechts negen uh, vragen. Ik zou zeggen, voor mensen die de politiek uh, volgen en op de vergadering aanwezig zijn, neem de moeite en vul dit enquêteformulier in, want dan kunnen zij daar hun voordeel mee doen. Ik help hem af van www.zetvoort.nl. En belangrijk is wel: CFM zendt de raadsvergadering uit. Zo, ook, uh, afgelopen woensdag. Toen viel de verbinding eventjes weg. Ja, maar goed, dat lag niet aan ons. Nee, was een technisch uh, probleempje bij de gemeente. Onze excuses in ieder geval daarvoor. Door met de muziek: hier is Windjem uit de jaren 80 met tossing, turning. tossing and Turning. Tassing en Turning.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 We zijn trots op Ellen Clark, toch wel een beetje worden, hè? dus uh, ja, daar mogen we best trots op zijn. Helemaal trots zijn we op deze plaats die we zojuist rijden. tezamen gezongen met zijn vader, Jordan Ellen Clark en Father and Friends. Goed, uh, Sinterklaas vanavond, natuurlijk in vele huishoudens uh, wordt het vanavond gevierd, de kerst staat voor de deur, maar vanaf uh, vorige week uh, vond ook alweer de aftrap plaats van de nieuwjaarsduik 2012, een door een bekend uh, rookworstenfabrikant uh, gehoor, geïnitieerde dag, ik zal de naam niet noemen want iedereen weet toch wel dat ik het over UNOX heb. Dat zei je toch? Ja, ook oh toch. Oh. Al ja, geïnitieerde dag door dat bekende merk. Waarop de vrijwillige organisatoren van de nieuwjaarsduiken bijeenkwamen. om de laatste voorbereidingen te treffen voor 1 januari. Op de eerste dag van het nieuwe jaar worden, naar verwachting, maar liefst 85 duiken in Nederland georganiseerd. Dankzij de vrijwillige organisatoren van deze duiken. gaat dit jaar naar alle waarschijnlijkheid 36.000 duikhelden te water. Een recordaantal. Zo ook in Zandvoort. Hier zal om 2 uur op 1 januari. herstart zijn worden gegeven. om massaal. De koude zee te trotseren. Ook dit jaar zetten honderden vrijwilligers zich in om de 85 nieuwjaarsduiken in het land mogelijk te maken. Bij de organisatie van een echte 1 januari duik komt nog heel wat kijken. Vanaf oktober zijn ze al druk aan de slag om met elkaar een succesvolle nieuwjaarsduik te organiseren. Enorm vrijwilligers zetten zich dan ook op de dag zelf in om het nieuwjaarsduiken op rolletjes te laten verlopen. Van het uitdelen van mutsen en warme snert tot het toezien van de, op de veiligheid door de EHBO'en. En de reddingsbrigade. Dus 1 januari, 2 uur, gaat Zandvoort massaal te water. En weet je wat nou het leuke is? Op internet uh, verscheen bericht meteen allerlei mensen toevoegen. Ik ben erbij. Kijk. <laughs> helemaal goed. Dat, dat ja. is helemaal goed. Nou, de top 2000. De plaats die zeker niet uh, mag ontbreken in de top 2000. Dat is deze van Prins. Hij duurt maar liefst 8 minuten. Dus we er weer even voor zitten. Hier is Purple Rain. Hallo. Deze zonnige zaterdagmiddag weer terug te horen. De ziel van Prince en Purple Rain. En blijft het ook zonnig? We gaan het horen van Albert Jan. Het CV weerbericht. Albert Jan. Over de ja over de eerste twee dagen van de maand december staat de neerslagteller in onze regio al op 22 tot 26 mm. Normaal valt een dergelijke hoeveelheid over de eerste tien dagen van december. Ook vanmorgen was het niet droog. Want vanmorgen uh, viel er een, uh, behoorlijk wat buien. Uh, op de passage van een front. behorende bij een diepe depressie. Nou, na dit frontpassage is het nu droog. en komt de zon af en toe tevoorschijn. De wind waait eerst krachtig en aan de zee stormachtig uit het zuidwesten. Maar draait na de frontpassage naar het westen. en neemt dan af. en na vrij krachtig in de polder: windkracht 5. en naar hard aan de zee: windkracht 7. De temperatuur stijgt in de middag naar max maximaal 10 tot 11 graden. Vanavond en de komende nacht is het wisselend bewolkt en valt er een enkele bui. De westelijke wind neemt over land weer toe naar krachtig en aan de zee naar hard tot stormachtig... ...en de temperatuur daalt naar ongeveer 6 tot 7 graden. Dan gaan we naar de zondag. Morgen heeft de bewolking de overhand en valt er verspreid over de dag een enkele bui. De westelijke wind is nog altijd duidelijk aanwezig en waait overland vrij krachtig en aan zee hard in kracht 5 tot 7. Maar hij zal later wat in kracht afnemen en de temperatuur stijgt naar maximaal 9 graden. De zondagavond en de komende nacht passeert er een trog en komt het tot buien en deze buien kunnen gepaard gaan met onweer. De west tot later noordwestelijke wind neemt weer in kracht toe en wordt overland vrij krachtig en aan zee hard windkracht 5 tot 7 en de temperatuur daalt naar ongeveer 5 graden Kijken we naar de maandag want maandag schijnt weer geregeld de zon maar het draait vooral om buien en deze buien kunnen gepaard gaan met onweer De west- tot noordwestelijke wind waait in de polen krachtig en aan zee hard tot stormachtig windkracht 6 tot 8 en de temperatuur stijgt naar maximaal 7 graden Ook pakjesavond en dinsdagnacht is het wisselend bewolkt en vallen er nog steeds flinke buien met lokaal onweer De west- tot noordwestelijke wind waait onverminderd krachtig tot stormachtig. In kracht 6 tot 8 en de temperatuur daalt naar een graad of 4. En tenslotte de dinsdag. Dinsdag vallen er nog enkele buien met aanvankelijk nog onweer. Maar zo nu en dan is er ook ruimte voor de zon. De west- tot noordwestelijke wind waait over land matig tot vrij krachtig en aan krachtig En de temperatuur stijgt naar maximaal 7 tot 8 graden. En dat was het weer op CFM. Meer weer kun je nalezen op internet op www.meteopagina.nl. Www.meteopagina.nl. De weersite van Lex van de Oren. En speciaal voor Lex de volgende plaats. Hier is crowded house and weather with you. I do, it's so much fun And before you know it, I here comes the sun, sweetheart it's been real, but the deal is gone mm. silence is like a spirit that, that picked my house to harm But I know it's there, so I'm alone. Yet deep inside I need what That's why I Op zaterdag worden een hit van alweer een aantal maanden geleden. Dat was Silo uh, Green en I Want You. Nou, aan het begin van de uitzending zei dat al, Jan Fres uh, die ligt uh, ziek op bed. Joop, heel veel sterkte en van harte beterschap. Van harte beterschap. Van harte beterschap, maar we hebben wel vandaag het voetbal in de uitzending. Kastricum SV Zandvoort, verslagen door Sean Lemmens. Goedemiddag, Sean, welkom. Goedemiddag. Goedemiddag, welkom in de uitzending. Ja. En jullie welkom hier in Kastricum. Leuk je te spreken. Ja, we doen het graag. Oké. Okay. Ja. Nou, de wedstrijd van vandaag. Wat kun je daarover vertellen? Nou, de wedstrijd is net een uh, kleine 10 minuten pas bezig. Uh, Zandvoort uh, tegen, of Kastriken tegen Zandvoort. Uh, geen bijzonderheden. Ik moet zeggen, de beste kans tot nu toe kwam voor Ivo Hobben vrij bijna voor de goal. Voor een kopbal, maar die ging, uh, die ging net naast. Uh, het stel is, uh, is nog helemaal in evenwicht. Kastringen probeert... We proberen dat fevers al in hun krantje uh, zandvoet op eigen helft vast te zetten. En dat hoor je ook steeds roepen, vastzetten, vastzetten. Maar het lukt ze niet. Zandvoet komt echt goed zelf in de wedstrijd. En mooi is dat al. Dus uh, het ziet er, uh, ja het is 0-0, dus je weet wel kanalen om te rollen. Maar uh, tot nu toe ziet het er gezond en goed uit hier. Even over de opstelling van vandaag van de uh, SVS Alvoort. Zijn er nog uh, vervangers van de normale vaste spelers? Ja, Max uh, is er niet. Die speelt niet. Die is nog steeds geblesseerd. Uh, Misha, maar die is nog heel tijd geblesseerd. Nee, uh, en Vries heeft uh, bijna basisplaatst gekregen. de uh, ja, kostte kun je zeggen een berg. Die staat de reserve met uh, steen stoppen. Uh, maar verder is Zandvoort in de, in de sterke opstelling, zoals wij al met Veel. Met, met, met de Serie A, dat is nog steeds uh, een stomme maar is nog steeds niet aan het ene toe. En, uh, maar er wordt uh, dus. Zalvoort herkenbaar bij is een opstelling Oké, okay, nou de, in Zalvoort is het uh, winderig maar daarin kast ik hem ook, uh, horen we Sean. Ja, ja, hier is het minder dan ik het opzellig heb gestaan bij de fantastische wedstrijd van het tweede volk. Waar een hart onderheen geven. Ajax-taag werd met uh, 4-1 door Zandvoort 2. Nou, wow, geweldig. Ja, het was een geweldige. Uh, ze zijn ook echt uh, heel zinnig in huis gegaan. Maar we geven het maar de schuld dat ze niet in het doen zijn door de hele affaire bij He, Ze het te hier. Maar uh, het was in Zandvoort heel erg, veel regen. Maar het is nu echt, de zon schijnt. Maar we zijn wel op het kunstgastveld gemoeten, want het hoofdveld werd, was afgekeurd. En we spelen nu op het kunstgastveld Oké, okay, Sean, hartstikke bedankt voor deze update en uh, we komen straks weer bij terug. Ja, en ik hoop uh, dat ik uh, kan, uh, met dat een paar kan Dat zou mooi zijn. Dat ja? zou mooi zijn. Oké, van ons kant heeft de het Kast ook de sterkte aan Jooppenes. Oké. Okay. Ik okay. zal maar lang in Lappenman nog blijven. Sean, we komen straks weer bij terug. Dankjewel voor dit moment.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 Lekker muziek, hè? de muziek van Split op de Sanfordse Radio door The de, de Message To My Girl. En voor de mensen die het nog niet weten, gewoon een Nederlandse groep die dit gezongen heeft. Geweldig. Ja, keurige muziek. Helemaal Keurig goed. toch? Ja, dacht ik ook. Goed, 6 september, 6 december is het weer zover. Cinema Nostalgie presenteert White Christmas, een film uit 1954. Meeslepende Irving Berlin melodieën in een echte klassieke muziekfilm. Vlak na de oorlog komen twee zang- en danstalenten, gespeeld door Bing Crosby en Danny Kay, bij elkaar om een van de beroemdste acts in de geschiedenis van de showbiz neer te zetten. Zij ontmoeten tweelingzusjes Rosemary Clooney en Vera Allen met wie ze naar vermont trekken om daar een ouderwets witte kerst te vieren. Daar begint het avontuur als ze ontdekken dat het hotel waarin ze verblijven eigendom is van een van hun oude legergeneraals. Die zich in het enorme financiële, financiële crisis bevindt. Het is een prachtige, klassieke film. En echt voor mensen die van de, dit soort genre muziek houden, een aanrader. Maar ja, je moet boven de 50 zijn, hè? Uiteraard is er weer ontvangst met koffie en thee en cake vanaf 1 uur. En de film vangt uh, aan om half 2. Kosten 7 euro, inclusief Belbus, film, koffie en toeslag. Zonder Belbus 6 euro's. Dus ik zou zeggen, tot dinsdagmiddag. Christmas. Just like the ones I used to know Where the treetops de dinsdag de film White Christmas. Vandaar dat we deze single draaien Dean Martin. En I'm dreaming of a White Christmas. Zo vlak aan het eind van het eerste uur gaan we nog één keer terug naar Sean. Die staat bij Castigum SV Sanford. Sean, hoe is het daar? Ja, nou, uh, het is hier geen dreaming, want het is uh, realiteit dat we achter staan. Uh, met een, uh, een best uh, druk even op het uh, Zandvoetse goal. Uh, die een paar keer heel goed uh, afgewendeld werd, uh, goed Ronald Kales op de doellijn nog vast en er komt op de weg. En toen uh, kreeg Spelen van Castingham de kans om uit te halen. En de worden werd in uh, uit de uitverzicht. Daar kon geen enkele kans voor En het staat 1-0 voor Castingham. Het is gewoon realiteit, het is uh, een weergave van de wedstrijd, het gaat op en neer. Uh, met kansen voor Velkastigum als sps Maar de hele tijd brengt ons hier 1-0. Eindelijk waar. Oké, okay, dankjewel Sean. En straks in de tweede uur komen we uiteraard bij je terug. Hier is Carol Emeralds.